En infaam betekent uh, geschandvlekt en schandelijk. Dus ja, daar kunnen niet. we het weer mee doen. Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik infaam was, maar daar gaan we zo op verder. Beeld heb je op Echttihanne.nl? Oh, omdat, omdat je zei dat ik uit was op de score. Op? Ik, omdat ik erop uit was om te scoren. En dat is een helemaal nou, een mini-website Ik ken ik, ik geen journalisten die dat willen. Nee? Au, au, au, au. Beeld op Echte Janne, de hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel... en voor wat een geleuter op 0800-1121. Stelling van vandaag luidt, we moeten de gulden terug. Maar dat is straks, want eerst nog eventjes... een website die betaald wordt door ledengeld. En mijn vrouw is lid van de Fara, meneer Van Jolen. zo. Uh, dus ik betaal ook mee aan die site. En ik wil wel dat daar gescoord wordt... Dat dat traffic komt op die ja, site. Dat en dat wil je op. ook. Ja, het komt ook. Nee, zeker. zeker Kom zeker, op. Je zeker. maakt toch even site voor, voor drie buren. Uh, nou, ik duren. dacht... Ik, er is, uh, nee, ik vond het... Uh, de, de, de cartoonrail had, uh, leverde Joop een hoop aandacht op. Ja. Dat bedoel je. Hoeveel uh. mensen kijken er nou per maand? Toen met die cartoonrail uh, begaf de server het bij 150.000. De ja, server die betaald uh, wordt door subsidiegeld. De, de, de, de, de dus omdat anders de leden te veel geld op moesten brengen... hebben ze de server ja, uitgezet. Ja, ja, ja. ja, dus dat is een superrelletje. Uh, uh, dus als uh, kan beul uh, op de site zitten. Uh, en, en zonder... Uh, uh, Zo'n Zo doen wat is dan de normale traffic? Daar doet de vara geen mededeling over. Oh, want dat is een stukje minder? Nee, maar omdat je net het succes wel meldt? Ja, nee, omdat er naar gevraagd werd. En als ik het gemiddelde vraag zeg, dat, dan zeg, dus, dat, ik dat zeg ik dan niet. Ik mag dat niet eens zeggen. Ben je er blij mee? Is genoeg? Dit, de, de, tot nu toe verloopt alles volgens plan. Is dat geld waard? Dat ledengeld? Nou, ik heb een opdracht gekregen om een, een site te maken... die uh, ook enigszins praat maakt zou zijn. En zit er zijn. ook groei in, in die opdracht? Ja, zeker. Toch wel? Is dus het is wel belangrijk hoeveel mensen er kijken. Ja, ja. Het is niet... Ja, die praten niet over. Ja, nee, ja, groot gelijk. Waar ik het wel even over wil dus even, hebben. Ja. Wat was de laatste keer dat je je ongelijk hebt toegegeven? Oh, dat en. doe ik voortdurend, joh. Nou, wat was de laatste keer dan? Het probleem is natuurlijk... Ik had Voor deze keer, uitzending. Nou, de laatste keer was... Toen dacht ik dat ik geen gelijk had, dus toen gaf ik het toe. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus. De, uh, Dit de, bedoel ik nou, Jan? Hier hadden we het nou over voor die show. Wanneer had je voor het laatst wel ongelijk en heb je dat ook ruim teruggevonden? Ik heb regelmatig, ik heb zo vaak ongelijk. Ja. Nou, noem eens even dat laatste voorbeeld. Dan. Ik zit even te denken. Nou, ik kan me bijvoorbeeld Welk herinneren jaar? in 1973. Dan. Ja, ik wist dat hij ging komen. Dus. God, oh, God, oh, God. Nee, Weet ik... je wat ergste is? Je meet het nog ook. Nee, helemaal nee? niet. Nee, nou, wat nee. was de laatste keer? Ja, weet je wat, dat vind jij... Wij zitten toch wat anders met elkaar, Jan. Daarom loopt dit gesprek ook een beetje raar. Ik vind het wel Ik, je vind een gesprek, Ik vind het, het, het gesprek wel bij hem Ik zit hier gewoon Het is gewoon een goed hey, gesprek, luisteraar. maar jij geeft geen antwoord. Dat is een probleem. Ik ben niet zo geïnteresseerd in mijn gelijk. Oh, oh, nee. oh. Dat, nou, Jan. Dus, al, er zitten altijd mensen die zeggen... Komt u maar! Dus, <laughs> nee, dus dat is Dames en heren, jongens en ja. meisjes, echt, Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Joop.nl... Ja, die heeft eigenlijk helemaal niks met gelijk en Die is ook niet op zoek naar zijn gelijk en Die heeft eigenlijk helemaal geen mening, maar wel humor. Pff, dit is niet de Wat is dit voor show, Jan? Het gaat helemaal niet goed. Nee, maar ik vind het mening dus echt... Als je, als je, als je leest over als ben je... Ja, je wil je alleen maar gelijk hebben. Als, als ik merk dat mensen hun gelijk willen halen alleen maar... Ja, vind ik de discussie eigenlijk niet zo vreselijk interessant meer. Want ik vind... Eh, je, bovendien, als je een opinie-site leidt... moet je bereid zijn om van je mening te veranderen. Anders is het niet interessant. Wat was de laatste keer dat je van mening veranderde op die site? Nou, met de, de, op de site. Ja? Ja. Op de site. hoor. Als je Ze zegt van in oh, even een lift muziekje eronder. Nou, ik onder. denk, er zijn wel een paar o, dingen. Ik dat heb dat bijvoorbeeld papa, over Afghanistan uh, wel van mening veranderd. In het begin dacht ik dat we daar niet weg moesten. Later ben ik toch wel gaan denken van ja, het is verstandiger om oh. daar wel weg te nu, gaan. En nu? Politie uh, trainen? Ja, dat, ik geloof daar allemaal niet zoveel meer in. Dus wegblijven? Ik zou niet weten wat we met Afghanistan moeten, maar ik weet wel dat dat een oorlog is... Waar geen, dat is gebed zonder gebedsonderent. En daar zul je dus een andere... Hè, dat is eigenlijk met de, ik, toen, toen we eerst werd voorgesteld... dat we moet onderhandeld worden met de Taliban... toen ontplofte ik wel eens een beetje... want daar ga je toch niet mee onderhandelen... want dat zijn types die moet je bevechten ja. en zo. Nou ja, nu wordt dat gezegd en dan denk ik van... Ja, dat Waarom is waarschijnlijk niet? ongeveer de enige oplossing. Joe.nl, dus, jo. uh, uh, dat zou eigenlijk het tegenhanger moeten zijn... van geenstijl.nl. Dat was dan de linkse geenstijl. Dat is niet gelukt? Dat is, allemaal, dat is, allemaal niet, dat is nooit de nooit bedoeling nooit bedoeld geweest. geweest. Nee. nee? Maar, maar wel kijk, een Nederlands Huffington Post... Nee, het, wat, het, oh, wat, wat er gebeurde was... Nee, ja, je hebt je gewoon was, de vormgeving gejat van de Huffington. Ik, heb de Huffing, ik vind de Huffington Post een hele knappe site. Ja. Ik zou willen dat, het, dat ik de Nederlandse Huffington Post kon maken. Maar dat vind ik dat toch al... Zij hebben trouwens geen te enkele te moeite om te vertellen... hoeveel mensen er per dag uh, op die site komen kijken. Dat weet ik dus niet, want ze zijn sinds kort commercieel. Dus ik heb ontdekt bijvoorbeeld, tenminste ontdekt niet ontdekt, maar sinds ja. kort geven ze niet meer weer hoe vaak artikelen bekeken worden. Is dat nee. opgevallen? Nee. Dus dat deden ze nee. eerst dan. Meestal, is op het moment dat bedrijven. Dat het geen ja. stijl had vroeger ook. kon je zien hoe vaak artikelen bekeken worden. hebben ze weggehaald. En, maar uh, er is wat een vind je van geen stijl dan? Uh, geen stijl. Wat ik daarvan vind. Uh, daar kan je op een heleboel manieren naar kijken. Wat er, wat er knap aan is. als je, als je complimenteus moet zijn. Oh. wat ze. is dat zij heel goed erin zijn geslaagd. om zeg maar de telegraafmethode. te vertalen naar internet. en naar een andere tijd. Nou, dat hebben ze heel knap gedaan. Maar ze hebben toch wel ander geluid dan een telegraaf? Dat hoort daar een beetje bij, maar je ziet dat het de telegraafmethode is. En je ziet dat ze de telegraafprincipes gebruiken. Dus die methode dan? Nou, en hoe je het kiezen van je doelwitten. Weet je wel, daar steeds op Doelwitten. doelwitten? Ja, ja. Nu doe jij het, hè? Het is ongewoon. Is, is dat de Godwin? Dat is waar, Jolieta! Lijkt je, het ja, ja. loopt ja. een beetje uit de klauwen, als de Cisco-ie gaat, gaat niet, bepalen he? wanneer dat jingeltje wordt ingesteld. Nee, dat dan. denk ik niet hoor. Maar dat is toch niet de goede? Mijn linkerhand heeft z'n rechterarm om aan te geven dat de jingle gedaan wordt. Nee, maar dan is het goed hoor. Mijn schuld, Jan, mijn schuld. Dat we dat even weten. Goed. Maar gstijl.nl doet dat dus goed, hun doelwitten. Ik begrijp niet helemaal wat je het zegt. Dit is toch gewoon, ze beschrijven toch wat er in het land gebeurt. Ja, nou, dat doet de Telegraaf, zeg maar ook. En als ja. je nou daar op wat meer afstand naar kijkt, dan zie je dat daar een patroon in zit. En dan zie je dat ze de bosbelasting bijvoorbeeld mee komen. Dat is een goed voorbeeld. Ja. Dat is een gouden woord dat ze daarmee spelen. En waardoor uh, uh, zij uh, uh, dinges, uh, targets kiezen van hier zetten wij op in en dat gaan we doen. En dat doet geen stijl ook wel een beetje, ja. En wat ze er voor de rest mee hebben is... Uh, ze, zijn, ze hebben ongeveer dezelfde houding ten opzichte van alle... nou, ik denk een wat hardere houding ten opzichte van allochtonen dan Telegraaf. Dus ik zeg wel eens de enige... Is racistisch? Nou, jij, jij bent geobsedeerd door racisme, ja of nee, ik minder. Maar ik nou, constateer wel mee, dat de enige keer eigenlijk dat je op geen stijl ziet... dat een positief op geen stijl komt, is als die slachtoffer is van andere allochtonen. Hmm. Ja, of als, anders, of als hij kan voetballen of tapdansen. Ja, dat is een beetje... Maar dat, dat, zijn een be dat is een beetje de houding en dat, dat valt dan... En he, de stelling, uh, ze hebben van die doctrines, discriminatie bestaat niet. Maar dus, dus het goede aangestel stijl is... vind jij dat zij doelbewust hun nee, doelwit vinden? Nee, ja, wel, het, het goede A.G. Nee, en jij, dat vroeg, jij vroeg me dat uit, uit, uit te leggen waar dat ongeveer op neerkwam. Ja, het goede aangestel goed. stijl is dat zij erin geslaagd zijn, als je het kijkt het professioneel die telegraaftoon te vertalen naar internet. En nu niet professioneel? Wat ik er persoonlijk van vind. Ja. Ik... Uh, je komt er dagelijks, naar ik aan? Nee, te vergis nee. je dus ernstig in. Yeah. Ah, maar nee. je moet dat toch volgen? Je ja. hebt al drie keer in deze uitzending gezegd... als je ons goed gevolgd... Uh, ja, natuurlijk hebben we je goed gevolgd. En ja. Ja, je, dan je voor vrienden en je vijanden, toch? Ik kijk, ik kijk daar... Ja, maar goed, wij, we, we, we, Ik kijk daar dus niet elke dag. Ik kijk daar... Eén keer per week, twee keer per week. Ik kijk wel, ik heb zo'n RSS read, dus dan zie ik ongeveer wat het voor onderwerpen voorbij komt. Af en toe lees ik die stukjes als, en dan uh, vind ik ze een beetje saai. Saai? saai? Ja. Lees je ook Joop.nl af en toe? Ja, Joop.nl. Lees je dat alles eigenlijk voor het verschijnt? Ja. Nee. nee, want we, hebben, we, hebben, we zijn met vijf redacteuren in een draaidienst. Het is niet zo dat ik voortdurend uit bed gebeld vragen. Maar je kan alles je zeggen gebeld. van geen stijl, maar niet dat het saai is. Nou, die tekst... Nee, maar ze dus... De onderwerpenkeuze, dat is, dat is natuurlijk... Dat is wel goed, maar dan lees ik die stukjes wel. Zo dus hartstikke leuk van, geschreven. Ja, ja dat is, weet je wat... Dat noemen ze geloof ik gemaakt lollig. Oh. Dus dat is... Ja, dat vind ik... Dat, maar ik ja, dat me, kun je luisteren. bij de Joop niet vinden natuurlijk. Me, nee, maar... Dan zetten ze gewoon een cartoon neer met uh, iemand die... Andere mensen in de gastkamer ja, instuurt. En dat, dat je, is niet je, gemaakt lollig. Je, je, dat is gewoon je, hartstikke lollig. Het hoort een beetje bij die stroming om van de verplichte humor te zijn. Maar er ja. is een... Ik heb, jij vraagt aan mij wat ik ervan vind. Ja. Ik zeg dat eerlijk. Ik, ik bedoel, zeg dat niet om de jongens af te zeiken, nee. wat dan, ook. Want dan heb ik daar wel andere methodes voor. Ik ga. Zo zeg... ben jij toch helemaal niet? Kom op. Nou, Altijd okay, Je weet allemaal wel. Het, er is, ik, er is een, een van hun handelsmerken is een filmpje met mij waar ik mijn middelvinger naar ja. zo opsteek. Ik voor het sterk van je. Af. Ja, zei ik je ze daarmee af, vind je? Ja, of dat was, zeik je wel, jezelf wel af. was wel de bedoeling. Ja. Middelvinger zei ik je. Vond je een beetje dinder, een beetje schoopleinder? Ja, helemaal dus. goed. Dus dat is, Ik ja, denk ja, dat... van als is nog ouder dan ik en die steekt zijn middelvinger nog op. Ja. Vond ik infaam eigenlijk. Infaam, dat ja. was het joh. ja. Nou, ik denk dat ja, je daar achteraf met de kennis van nu heb jij nou gelijk in en zo zie je weer dat ik nu gelijk ben. Nee, ik vind het heel goed. Ongelooflijk je eigenlijk veel vrienden uh, op Twitter? Nee, vrienden. <laughs> Facebook? In het echte leven. Ja, ik heb wel redelijk wat vrienden, ja. En ja wat ik vrienden... hou dat eerlijk gezegd niet bij, bij maar mensen vinden meestal wel dat ik veel vrienden hoeveel heb. Hoeveel stoelen zet je neer in het kringetje bij je verjaardag? Want dat is eigenlijk wel... Ook... Kijk, bedoel, veel vrienden, dat kan je zeggen. Maar hoeveel mensen komen er nou? Laat ik zo zeggen. Ik... Moet je meer dan één zak chips kopen? Uh, ik volg het Scandinavische systeem, dus ik vier mijn verjaardag maar eens in de vijf jaar. Ja, ja. Maar vast door je vijftig werd? Nee, heb ik dat niet gevierd. Oh. Dat vond ik een rotleeftijd. Ik oh. hou niet van dat soort dingen. Maar, ik laatst maar de laatste jaar keer. heb ik gehouden, dus dat was ik een jaar of twaalf. Nee, hoor. Wat heb je wel gevierd? 40, 45? Ik, er komen dan, ik geloof dat een man of 60, 70 waren of zo. Ze, 60, 70? Oh, dus komen we bij jouw kennissen. Nee. Ja. Nee. Nou, 65, 70? Zet, echte de, vrienden. Ik heb toen allemaal van die bordjes opgedaan. Want dan kan je ze toch herkennen. En met Ed je ze Maar hoeveel echte vrienden heb je? Nou, dat is het. Ja, echte vrienden. Die je de waarheid durven zeggen en zo. Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Oh, dat wel. Ik heb op het. Oh, ja, ik heb. Daar heb ik al een stuk of drie, vier. Beschouw je Paul maar er de wel, Leeuw als fiets? Ik, ik heb wel de afgelopen jaren. Uh, een paar vrienden verloren. Door, door allerlei omstandigheden. En dat uh, dus, ja, en ik, heb, ik, ik werk. Jij zegt dat je stopt met dit werk omdat je 96 uur per week moet werken. Ik werk vrij veel, zeg ik, niet om op te scheppen. Maar oh. ik werk, ben wel een beetje druk. Dus dat schiet er wel eens bij in. Een van de dingen die ik me voorgenomen heb, is om vriendschapsbanden weer wat te versterken. Is Paul zeggen. de Leeuw nog steeds je vriend? Paul de Leeuw is nooit mijn vriend geweest. Als nee, dat kan kwijt. je wel zeggen. Maar vond je dat niet heel erg infaam wat hij toen deed? Ja, dat liedje zingen. Dat was Maternaaie 3.0. van dat was voor mij het bewijs dat die de bedreigingen. en ernstige impact hadden op iemands privéleven. Dat want was Hij positieve. was even de weg kwijt, geestelijk. Anders doe je zoiets ja, niet met mijn collega. Hij heeft de volgende dag zijn aangeboden. Dus nou. ik geloof dat hij het er niet erg. En jullie, was. Hebben, jullie hebben een soort toneelstukje moeten opvoeren van de varen. Nee, want dat zie je dan verkeerd. Want ik werd, ik werd gebeld die de volgende dag door nogal wat mensen. Onder andere ja. door het programma van Paul de Leeuw. En toen werd er gevraagd van of ik in de uitzending wilde komen. Toen heb ik alleen maar gezegd: Ja, wat wil je dan. Kijk, wie ja, de Goed mag ik nee, schiezen op Toen heb ik, gezegd, heb ik gezegd: Als het erom gaat dat je nog een keer gaat herhalen wat je gisteravond gedaan hebt. dan hoef ik niet te komen, want dat heb ik al gezien. Nee, hey, en maar nu even, de rest Weet ik het niet. Ik nu even, wist, naar, ik die ging daar nu even naar die avond dat het gebeurde. Zag je het live of niet? Nee, ik werd gebeld meteen naar de uitzending Oké, okay. een collega van de varen. En toen? Uitzending gemist. Toen heb ik uitzending en wat zeg je dan gekeken? als je dat ziet gebeuren? Ik, Jezus Christus, ik dacht eigenlijk een paar dingen. Het was wel. Ik was natuurlijk wel erg hard. Ik, er is een, uh, ik dacht, dat, zo ben ik dan ook alweer. Ik dacht, gelukkig heeft hij een goede foto gebruikt. Je moet er niet aan denken dat het Dat is niet nog... je eerste reactie. En, no, je nou een zo'n uh, mannetje dan? Als je, je, jij bent net zo ijdel als ik. Als je nou, de media ja, dat werkt, hebben jullie allebei. Als lang. je nou, in oh, ja, ja, ja, ja, de media werkt en dit soort dingen doet... en zo'n programma maakt en, je, en het programma dat je zelf vernoemt... dan ben je ijdel. Ik weet niet waar dus, je het over hebt, Francisco. Uh, uh, ja. dus, uh, het zit mijn haar oprecht. wat dacht je? Vuile visiteringleier of niet? Nee, je, of iets van Oh, Nee, ik vond het wel vervelend. Ik dacht wel, het niet Sorry, het is toch gewoon maternaaien? Als je binnen je eigen club... Zo wordt afgebrand. En dan kan het wel de volgende dag nou, worden goedgemaakt. Nee, want het zal, zal je misschien opgevallen zijn... dat er de meeste kritiek op Joop komt er van binnen de varen. Ja, maar jij was echt dus geraakt wel wat door wat hij deed. Dat zag je die avond erna. Nee. Wel waar, jullie ja. waren allebei vrij naar verhuisd ja. in die uitzending. Je zat steeds aan je hoofd zoenen. Raar. Het was het wa natuurlijk een wa beetje raar. Ik zit daar in het programma en ik, moet, ik, moet, ik weet niet wat hij gaat doen. Dus, uh, dat maar, was... maar wat had je niet beter kunnen zeggen... Paul, lieve jongen, je hebt me gisteren voor het hele land voor lul gezet. Zullen we dit samen even oplossen aan een tafeltje... met een lekker kopje groene thee of zo? In plaats van dat we nu een soort, soort uh, afzoenen voor de, voor, voor op de beeldbuis... het was een beetje treurig. Een ja, beetje je, volwassen je, mannen je, je, die dan... Je, je bent heel erg voordeel, dus je, je zit altijd voortdurend alles in te vullen wat je ziet. Oh, ik heb nou? het niet. Ik nee. Zat nee, ik zat nee. daar. Ik Jij zat gaat daar overal blank al. Uh, Als Jan Roos een liedje gaat zingen. waarin hij mij uh, zegt wat, die, wat Paul de Leeuw tegen jou zei. via dat, dat lied. Nee. Ja, ik, ben, ik heb nog nooit in mijn leven gevolgd. Je bent je dijkgraaf. Maar dan gaat hij kop eraf. Je ja. bent een kleine dwerg Want Dat de, vind ik het echt een Nou, dit is niet erg. Een dwerg. Oh Nee, dat mag niet. Maar het was infaam wat hij deed. Het was infaam. Dat zeg je nou weer goed, Jan. Dank. Maar goed, dat heeft hij zelf ook. Hij heeft deze excuus voor aangeboden. Dus dat, dat, ja, dan ben ik daar wel klaar mee. Ja. Gaat het zo snel? Ja, ik ben niet iemand je die. Je bent niet van... haatdragend. Waarom blok ja, je dan je nou iemand zo lang? Goed. Waarom blok omdat, je iemand zo omdat lang? Omdat je bitter? gewoon bij timeline zit te vervuilen. Dus, dat, timeline vervuilen? Ja, timeline vervuilen. We hebben heb het niet? daar wel eens over gehad, Jan. Daar zou je, dus, je ziet dat mensen zich over alles druk maken. Papier op straat. Ja, doen ze bij jou en, nooit. en dat soort dingen. Vuilnis te vroeg buiten ja. Timeline vervuiling. Ik zeg je, goed dat onderwerp. wordt de topic van 2000. Jij kan dit groot maken via je echte Jan. Ja, hem drie wij tijd doen prima aan persberen. Dat is een groot probleem. Waar te vervuiling. Dus, line dus, line dus vervuiling. na het probleem Wilders hebben we nu eindelijk een nieuwe, we hebben een nieuwe ellende in het land. Timlijnvervuiling. Uh, goed, ja, overal, uh, in, de, in dat uh, rijtje vrienden. Heb je rechtse vrienden? Ja, ik heb pvv als vrienden. Niet! De Beurman, ja. hè? ex, nee, ex Beurman dat, nee, dat, dat was geen, dat was geen, geen vriend, maar dat probeerde ik altijd, daar stond ik altijd wel. We gingen wel samen uit, of dat soort dingen. Maar uh, de, de, zolang het maar niet over politiek ging. Want Mogen ze ook op je site schrijven, die PVV-vrienden? Nee, want ik heb een uh, opinie-site voor de VARA. Dus uh, ik vind het ja? niet zo interessant. Ja, maar het is toch belangrijk nee, om te weten wat vijand denkt, of niet? Dat ga je mee als een vier. maar dan ga je er geen staande, aan, dan oh. weet je het ook. Ja. Nou, oké. Okay. Dus uh, dat, is, dat vind ik niet zo. De, gelukkig, door internet zie je nou, dat is, kan je dat veel makkelijker indelen. En dus wij komen het, ook niet op de Joop als we dat zouden willen. Ik denk dat ik jullie geblokt heb. Nou, ja, ik denk niet dat wij het geprobeerd hebben, maar ik bedoel als auteur. Ik bedoel niet als reageurder, dat vind ik allemaal te min. Maar gewoon een, een mooi opiniestuk over hoe, hoe fout hij Wilders bezig is. En dat hij een racist is en zo. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik niet op een site zou willen Nee, ja, Dat door. is mijn <laughs> opinie. Dat zou, dat zou Francisco nooit nee, plaatsen. Als je wat, wat, wat al al je die, die haattante dat... over ons mag schrijven, Jan, op zijn site. Wie, wie heeft hij nu? Die haattante. Haattante. haattante. Hanneke. haattante. Hanneke Groenteman. Jongens. Ah, die dan hier om half twee met een bezopen kop een beetje echte Janne... voor jongensdiarree en zo gaat... Uh... Heeft ze dat gezegd? Ja, nee? op jouw site. Oh, en jij zwemt nu in een pool van jongensdiarree. En we willen ontzettend bedanken dat je ja. die duik hebt genomen. Francisco van Jolen. Toilet is om de hoek, hoor. Nou ja, wij gaan nog even door met die oké. Okay, nee, okay, Ontzettend bedankt dat je hier kwam. Ik vond, het, eh, ik vond het erg leuk en leerzaam. Ik heb er veel van opgestoken, echt waar, meen ik toch wel. Ik kwam hier vrijelijk, moet ik eerlijk zeggen, ik kwam hier helemaal blanco naar binnen. Ik dacht van ja, die jongens, ik, ken die, hè, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ik ben ze ook niet. Ik moet zeggen, ik, ben, ik heb me gelaafd aan al die kennis. Nou, nou oh, ja, nou, nou hartstikke nou, goed, leuk. want je bent ja. ook onze jooplaaf. Hey, en uh, jij ziet ons t-shirt al een uh, seizoen. Wat is die? Wat het het t-shirt. Wat is, wat is het Johan-t-shirt? Ja, je hebt is het echt Jan? Jan of Johan. Dat staan wij op. Ja, nee, jij ja, met Johan-t-shirt. Van Johan Kruijff of wat? Nee, nee van jou. Jo Johan. Johan. Jo Johan. Johan. Echte Johan. Jij bent Johan. Jij bent Johan. Johan. Oké, okay, nou. Die, die Uber-Johan. Hey, dank je. Dus ik ben iets wat jullie niet zijn? Klopt. Dat, Zeker. dat lijkt me altijd goed. Zeker. Dank je wel. Leave me out with the ways this is not. Shoot it, how I supposed to hold? Is that huh? alright? Yeah, right? yeah. give my gun away, but you know, is that, that, that alright? Nou, dat was uh, Nine Cri Crimes van uh, Damien Rice. Hartstikke leuk. Uh, die Uber-Johan has left the building, dus we kunnen verder gaan. Ja, oh, God zal me kraken. En na al die rechtse praat van Francisco van Jolen... is wat mij betreft wel tijd voor een lekker links-tegengeluid. En wie kun je dan beter aan het woord laten dan de voorzitter van de Jobco Hemfveen Club? Hier is Lavi. Nederland blijft ook na september in Libië, of liever gezegd boven Libië, meestal boven de Middellandse Zee. Maar we blijven, en dat is maar goed ook, nu maar hopen dat de FCS iets meer gaan doen dan alleen een vliegverbod controleren waar geen vliegtuig meer vliegt. Nederland moet gaan bombarderen, vechten, de rebellen steunen in hun strijd tegen die schoft Gaddafi en zijn kliek. hopelijk meewerken aan een democratisch proces in Libië, een vrij land zonder terreur. Want dat willen we toch graag, dat die Libiërs ook een vrij en prettig leven krijgen. Mijn verbazing is dan ook zo groot dat de grootste vrijheidliefhebbers, de hippies, tegen een vechtmissie zijn. Bijvoorbeeld de leuke lieve meisjespartij GroenLinks. Mondvol over vrijheid, maar die vrijheid met geweld mogelijk maken, ja dat gaat dan weer in tegen hun pacifistische droompjes. Dus geen daden, maar woorden. Overigens zijn het ook de linkse partijen die moord en brand schreeuwen als de Amerikanen zonder toestemming van de slappe Verenigde Naties dictatuur omverwerpen. Want ze houden wel van vrijheid, maar niet als die door die vervloekte Amerikanen wordt gecreëerd. Over de dispoot je ze niet tot nooit. Als Nederland meedoet aan een missie om een land te bevrijden, laten we het dan ook goed doen. Of anders niet. De internationale gemeenschap heeft er baat bij dat Gaddafi en zijn 40 rovers zo snel mogelijk vertrekken. En dat bewerkstellig je niet door doelloos rondjes te vliegen. Dus ons land moet niet alleen ballen tonen, maar ook bommen. Zo, Jan-Roos, je hebt weer een brandhaartje opgelost voor en de wereld. zo is dat maar net, Jan. Precies. Hé, hey, we stoppen trouwens met liegen. In deze hele kutshow is er maar weinig echt goed. Maar het allerbeste is toch wel het werk van onze roerganger... Oh. ons voorbeeld, onze oh. grote vriend. Oh. En als we homo zouden zijn, onze billenmaat. Zeker. Jelmer Gussinklo. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, voor de vaste luisteraars van Echt, Janne, die, uh, ja, die zit er waarschijnlijk nu met een open mond naar de, de beeldversterker uh, te kijken en denken: Hé? Hij dus is nou iets uh, positief over ja? die, die, die, die kutkabouter? <tie> de kutkabouter is vandaag geen kutkabouter. En waarom? Hij heeft zijn best gedaan. Het is onze stevige, langgedekte Neandertaler. Oude, en breed dat hij is. Beest! Tjeusje, yes, wat die is. Goed die man. Bang. Bang. Oh, dat <tie> <tie> horen we nu. Wat een leuk spel trouwens, die, die helemaal horen Ja, het is niet te geloven, maar hij is een keer leuk. Geld geldt als de grootste doorbraak tot nu toe voor de Amerikaanse homobeweging. gas. Staatssecretaris Bleker doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen homo's en buitenkippen. <lacht> het is nog niet. Nog één keer. Het geldt als de grootste doorbraak tot nu toe voor de Amerikaanse homobeweging. gas. Staatssecretaris Bleker doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen homo's en buitenkippen. <lacht> Pak het even over Jan. Nee, ik kan niet hoor. Die lach. Dat gaat echt niet lukken. Maar hij was wel goed. 0800 1121 Gratis natuurlijk. Gratis. En dan uh, ga je even vertellen welke drie het was. Er hangt iemand. Robert. Ja, hallo. Ja. Ik, ik wil u de allerbeste complimenten maken... hoe u deze linkse gast, deze linkse lol... ik dank u, ik dank u namens ons allen. Nee, dat wil ik niet zeggen. Want ik u... dank hey Robert, deze linkse Robert, gast. Robert, Robert, van... Robert, een één één klein momentje. Ja, ja. Je belt nu tijdens het uh, fantastische... Spel van uh, ons grote reuzenheld, Jelmer Guzenklo. Alleen maar om een complimentje te, te brengen. Ja, alleen We Doe dat dan gewoon even lekker via e-mail. Jezus, nee. yes. ah, weg deze man. Goed, doei. Doei. doei. Nou, hebben we nog zo'n stem. Jasper de Groot. Goedenacht. Goedenacht. <laughs> hey Jasper, jij ja, hebt gelijk ook hè, sparen die t-shirts, want uh, vanaf september uh, is de collector's item. en nee, Dan, we hey, dan we kunnen bij, uh, die uh, dan jongens we van die boot. Ja, onder uh, de rivieren kunnen we wel wat zinjes gebruiken. Dus uh, uh, uh, ik zou zeggen, uh, sch schiet maar raak voor de knaak. Nou, die kippen zijn, die wel ziek zijn of zo? Ja, kippen, die ziek, kippen zijn. die ziek zijn. Jasper, tot zo! <lacht> Ongelooflijk! Ja, Sanders, ben je er nog? Ja, volgens mij is die... Uh, Goedenavond, meneer Roos en meneer Dijkgraaf. Dag, meneer Sanders. Ophokplicht. Die oppakplicht... Oppakplicht? Die had volgens mij wat te maken... Uh, uh, Even een kopje koffie. ...van een onverstaanbare meid. Kan iemand deze man eventjes uh, uh, reanimeren? Ik denk dat er meer uit de goudvis komt op dit moment. Wanneer bent u daar nog? Druk, ja, druk u gewoon op uw borst. Blijf op uw borst drukken. Pulseren drukken. 081121. Dan kunt u bellen voor het uh, uh, radiespel. Fantastisch spel vandaag. We laten nog één keer de opmerking horen, want meneer Sanders, ja, die moet helaas naar het ziekenhuis. Het geldt als de grootste doorbraak tot nu toe voor de Amerikaanse homobeweging. Schaligas. Staatssecretaris Bleker doet onderzoek naar een mogelijk verband... tussen homo's en buitenkippen. Ja, is er iemand die wil bellen op 0800-112, anders kapperen gewoon mee. Doet maar één keer best, belt ja, er niemand. Nou, is belt er niemand. Een halve dode nou, belt we, we kunnen anders ook jou, maar zelf even vragen wat het was of niet. Nou, Jelmer. maar ja, er, komt, oh, hangt oh, oh, iemand, er hangt er iemand. er iemand. Ik hoop balkje. Dat die hangt? Ja, dat balkjes hangen. Ja, nou, hallo, wie bent u? Hey, hey pikies! Ik hey, denk iedereen lekker de gekken aan die Houdt maar, ik zit net lekker te vissen. Wie hey, bent hey, u? Hier over, uh, op, die, op die radio. Heeft u ook een naam? Nou, nou. Dat was hem weer. Oké, okay, nou, we stoppen met het spel. Gooi ja, er maar uit, doei. al die, die maskers uit. Jongen, wat word je er zat van. Jan, dit land, dit wordt bevolkt door idioten. En zo? Is het maar net. De zomer. Nee, de afgelopen, deze zomer. Jan, waar denk jij aan? Uh, ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, als we het over transfers hebben... denk ik aan, aan van Ruud Nistrooy. van Nistrooy naar Malaga. En Theo Jansen naar Ajax. En echte Janne naar Veronica. Dat uh, was nog uh, geheim. Maar daar gaat het niet om, want er is maar één echte transfer dit jaar. Die van de nationale autoshow van Bas van Werven en Carlo Brandsen... van BNR naar de Tros. Van commercieel naar publiek. Want die kant kan het ook opgaan. En daar willen we natuurlijk alles van weten. En niet voor niks... Uh, dat ja, het is een beetje een spannend verhaal aan het worden. Ja, en uit de eerste hand kunnen we dat alleen maar krijgen... door de enige man die hier recht op heeft om dit te vertellen... de hoofdredacteur van Garros Magazine nu moet ik weer vierde autobaantje opnoemen. Ja. De, de... Ja. Uh, Autoweg, Autovisie, Autokampioen is opgeven. Dat nou niet meer. Let nou eens op. We hadden eigenlijk Bas Observer willen vragen, maar die kon niet door de deur. Dus we hebben Carlo Brandje gevraagd. Carlo Brandje, welkom. En ik heb voor dat nieuwe programma alweer een rubriek erbij. Dat is dat spel wat jullie net hadden gezegd. Ja, ja spel. Je kan die kan je erbij krijgen. <laughs> ja, briljant, dus je zegt, uh, dat, ja. dat kost helemaal niks. Helemaal goed. Ja. Hey, maar uh, hoe zie je dat nou precies? Want, uh, uh, zijn jullie nou ontslagen? Dat, dat lees ik ook ineens op, de, op allerlei fora maar dat is niet waar. Nee. Je bent niet ontslagen? Nee, we hebben, hebben, hebben gewoon tegen BNR gezegd... dat we helaas stoppen bij BNR met de autoshow... En overgaan naar de Tros, dat is het verhaal. Maar voor, de voor de poe, natuurlijk. Even nou, kort. niet echt. Ja, ja, je weet zelf wat radio betaalt. betaalt. Nou, nou, Weet ja. nou, nou, je wat nou, wij zitten te doen? We zitten hier gewoon met dan, lullend rijk te worden. Ja. Zo, nou, dan hebben we heb je beter onderhandeld dan ik, kan ik je melden. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, dat nee, was, was zeker niet voor het geld. Oh. Bovendien, het kost, het kost een dag extra, want het is op zaterdag, hè, Maar dus, waarom dan? Nou, dat zou ik je vertellen. Bas was natuurlijk al in dienst van de Tros sinds een ja. half jaar. Hè, die als presentator van vandaag En werd nu ook gevraagd om op Radio 1 te gaan presenteren. En volgens zowel BNR als de Tros mag je niet op beide zenders tegelijk... Dus ze willen Bas eruit naaien. Nou ja, of ze hem eruit willen naaien. Ja, en met jou en een ander verder bij BNR. Ja, of? maar dat hebben we van begin af aan gezegd. Van als dit ooit zou gebeuren, zou ik altijd, zouden we ja, altijd. Want uh, jullie zijn Peppie en Cookie. Het is een beetje zoals jullie. Nou, als als, als hou ik jullie bezig al bij als schaap morgen vallen, hoor. Als ik, ben een als ik jullie ik bezig. Ik de hem zo bij die hyena's. Voor een paar euro meer dan gaat hij die, die eraan. Ja, maar dat geldt voor Bas van Werven ook. Dus oh, dat maakt niet uit. Nee, ja. maar als ik jullie bezig zie, jongens, dan heb ik echt zin om de, de, te beginnen. Maar luister eens even: Paul van de hoofdredacteur van BNN Nieuwsradio. Die heeft dus gezegd: Het is een exacte kopie van onze Nationale Autoshow en ze hebben zelfs onze presentatoren weggekaapt. Ja plagiaat? noemt die. Ja. Is dat dan ook een beetje zo? Nou ja, dat vraag ik. Volgens mij is plagiaat Kalo. alleen maar als andere jou. Gaan... sorry. Jij zit in de autobrans... Ja. Ik heb in de autobrans gewerkt. 1992. Ik heb een auto. Jan heeft een hele lelijke <laughs> volvo en die heeft hij met jou samen gekocht. Oh, ja. een momentje. Ik heb inderdaad een volvo. Wat rijd jij voor dameskappersauto's? We, hey. we gingen eerlijk doen. Carlo Branson. Carlo We gingen eerlijk doen. een Saab cabrio? Carlo Bronson. We gingen eerlijk doen. En saap Cabrio. En saap. sowieso. dat je denkt. Wat is dat? Wat is dat nou? Wat is Jan, da? nou, dat? Een Saab. Moeten en dan we dan een Cabrio. Iemand, Moeten we kunnen We kunnen dadelijk wel even bespreken hoe erg het is. Ja, maar we gaan eerst in bespreken. Ja, ik zeg maar maar de presentatoren zijn hetzelfde, het programma is hetzelfde... de naam is anders, het is gewoon... Nee, de, de naam is anders, ja, nee, dat klopt. Het, het programma wat, wat Bas en ik gemaakt hebben voor BNR... dat wordt overgeheveld naar de tros. Ja. Maar dus volgens Paul Vergessel heeft gelijk. Volgens mij is plagiaat iets als anderen iets met jouw ding gaan doen. Ja, ze hebben gewoon nou, het hele team overgenomen. Ze hebben het team overgenomen. En het programma. En de redacteur die erbij hoort, John Lucas. Ook nog? Ja. Dus Je gewoon ja, echt alles, doen, alles doen, doen behalve de naam. Maar alles behalve de naam. <laughs> nou, de naam, ja, dus door Tros Autoshow in plaats van BNR Autoshow. Ja, ja. wat is het verschil? Wat, hoe zullen de luisteraars het verschil horen? Nou, ja, dat weet ik niet. Uh, het, ik over ja, het, programma. Het, vormen geen, vormen, zeg maar. het vormen van het programma is nog niet eens nagedacht. Dus in die zin uh, snap ik ook de uitspraken van Paul van Gessel niet zo. Maar is het één op één kopie of niet? Nee, dat, ja, maar laat ik het zo zeggen. Het zal heel herkenbaar zijn. Me dunkt, dezelfde presentatoren, dezelfde onderbroeken lol. Uh, in een half uur radio over auto's zal je toch uh, wat nieuws moeten behandelen. Waarom wil waar de doen. Trost in Gosnaam hebben eigenlijk? De Trost die uh, heeft, heeft uh, gezien dat uh, Bas luisteraars trekt. Wat doet hij natuurlijk goed. Mooie stem goede goeie presentator. Ja. Bas wil heel graag, heel graag een autoprogramma maken. Dus ja. die heeft gezegd, van, ik wil dat dan graag op die zaterdag gaan doen. Want dan, dan presenteer ik al Tros in bedrijf. En dan komt, toch? Daar achteraan, ja. komt dan de autoshow met Carlo. Laten we eerlijk zijn. Uh, je gaat ook wel wat luisteren. Cijfers omhoog. En dat is goed voor je blaadje. Ja, nou ja, kijk, BNR herhaalde het een keer of acht. Ja, maar dat komen ze nog steeds niet aan die luistercijfers <laughs> van Radio 1. Laten we eerlijk zijn. Nee, maar ja, ja weet je, ik, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik heb pijn in het hart omdat ik BNR moet verlaten. Want ja. ik vond het een leuke club. Zeker. Nou, je hebt er zelf ook gewerkt, Jan. ja. Nou, Jan had die zo pijn in zijn hart, ook, kan ik je vertellen. Nee, pijn in mijn maar dat was, voor <laughs> de Poen, dat was voor de Poen. En toen kon hij ook die Volvo kopen. Maar nee, maar het, ik, ik vind het wel... Ik vind het echt oprecht. Jan vindt echt een leuke club. Ja, is dat ook Ik vind wel? het ook jammer ja. dat ze zo. Oh, rigide ja. hebben geërgerd. Nee, dus ja, maar de liefde ja. is wel wat minder geworden. Wat? Nou, de liefde is wel wat minder geworden als nou, niet je voor zo... de mensen. Nee, niet maar, voor de nou mensen. wel voor de hoofdreacteur. Ja, nou ja, die snap Toch? ik. Ik snap het gewoon niet. Hij heeft je op non actief gezet als een kind. Ja, het was, ik heb nog nooit meegemaakt dat je van, van, nou ja... bij wijze van spreken een soort van koningstatus samen met BNR... Ja, het want show? Een, was het, het laatste goede een, programma een, van BNR. Nou, dat zijn jouw woorden. Ja, klopt. Echt, binnen vijf minuten was je persona non grata. Dat is wel een, een, een boeiende non -actief ervaring. Maar op een non-actief gezet voor een man... waar hij al jaren eh, eigenlijk gratis een ja. succesvolle show maakt. Ja, dat, dat wel, ja. Uh, Hoe, hoe ja, diep zat ja. die dolk nou eigenlijk? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Het is inderdaad. Uh, nou, dan weet je wel, wat hij zat in jouw rug. Ik, ik las ook dat ik ontslagen was, maar ik denk, ja, nou, ik, ik ben er nooit in dienst geweest. We hebben het eigenlijk ja, maar dat, 99, dat voor de tijd voor als, niks gedaan. Als freelancer, al werk je voor niks, als je een programma had en je mag het niet meer uitzenden, dan ben je ontslagen. Ja, ja toch? Nou ja, oké, okay, dan, dan zijn we. Dan, maar we van Gessel, dan weet ik ook eens wat, hoe dat voelt. Jan. Maar als Van Gessel je over een jaar terugvraagt, uitgesloten dat je nog voor hem gaat werken of niet? Uh, nee, ik, ik vind BNR op zich een hartstikke nee, ik, leuke ik zender. Maar ik, zal, maar ik laat niet Bas los. Weet je, dat is niet alleen een uh, redelijk goede chemie tussen ons... maar het is ook bovendien ook een uh, dierbare vriend van me. Dus in die zin... Uh, nou, die, nog heeft, nog die, vrouw, die vergelijking had nu helemaal op. Nee, dat, dat, dat, ik dacht, ja. ik, toen ik het zei dacht ik dat al. Ja. Dierbare vriend... Dus net zoals bij Jolo zeker. Ja, Alhoewel, als ik zie wat jullie op Twitter onderling communiceren, jongens, dan dat, dat lijkt dat wel een beetje. Ik denk op, als uh, ik één keer in de vijf jaar mijn verjaardag vieren en ik nodig al mijn volgers op Twitter uit, dat ik ook wel op de zeventig kom. Makkelijk. In wat voor auto rijdt dan echt Jan? Want volgens Jan uh, is zo'n zo, zo familie-volvo een beetje, ja, een beetje nichtig. Rijdt zelf in een dameskappersauto, ja. een Saab Cabrio. Ja, ja. <laughs> mailtje of drie, vier hebben ze het ding staan. Tjoo, nou ja, en, en de spare parts die kan je bij de sloop halen. Want uh, hoe lang gaat dat nog duren met zwaap? En hij maakt foto's onderweg ja. dat hij aan het rijden is door de open Weilanden kapie. met een open dak. Ja, meid. Oh, zo leuk doet Gerard Joling ook. Voordat hij het zijn synthetische Moeilijk. gebruik hier had. Ja, die foto's. Ja, mooi. Ja. Ja. Onder ja. het rijden gemaakt ook. Hè? Ja, knap, ja heel heel ik leuk. heb een chauffeur. Heel heel je dacht dat oh, ik oh, zelf in zijn zaap ging rijden. Ben jij belazen? Nou, hij gaat er nu in draaien. Ik heb zo'n student, chauffeur. Maar in wat voor auto rijdt een echte Jan? Nou, als je mij met die echte Jan bedoelt. Ik we verschillende auto's gezien, mijn vak. Maar de meeste kilometers doe ik ook, ja, geef het toe, ook in de Volvo. Ja, dat is op. namelijk dat andere Zweedse merk wat het wel heeft gehaald. Ja. En wat ook al eerder is gehaald. Maar goed, dit is publieke omroep. Dan. En uh, daar gelden andere regels. Dus noem we nog maar even vier. Anders uh, hebben wij een boete aan de broek. En dan krijgen ook jullie Lux ook. zijn Jaguar, Bentley, Aston Martin. En heb ik al vier? Dan, nou, dan nee, nee, nog uh, nou ja, als het maar iets Engels is. Je hebt gelijk. Hey, uh, nog even uh, één uh, vraag. Uh, uh, geen reclame maken voor die auto's. zelf, van die gast die mij een beetje zit af te branderen. Dus niet ja, 10 september gaan jullie wel, beginnen dat we, bij ja, de Wanneer ja, gaat Samen? definitief, naar den Klo. Jeetje, jeetje. Nou, alles hangt af van volgende week. Met het verhaal waarmee Victor Muller terugkomt uit, de, uit Amerika. Want daar zit hij op dit maar moment. Maar het wordt zo langzaam, want Victor luller. Want die lult maar, maar er gebeurt niks. Ah, maar ja, hij, hij bestaat nog wel. Dat is, en dat is op zich al heel erg knap, kan ik je melden. Oh. Laat ik het zo zeggen: overlevingskans uh, puur professioneel gezien... vanaf de zijlijn 10 Maar omdat Victor Muller er staat aan 12. het hoofd... 40%. Huh? Ja. Ongelooflijk. Het ja, klinkt alsof het vriendschap is tussen de heer Brands en de heer Muller. Nou ja, Want 40% dat... is toch altijd nog minder dan de helft? Ja, maar het is vier keer zoveel als je bij een ander zou zijn. Ja, zetten. maar joh, joh, kijk even naar zijn staat van dienst. Is het toch wel redelijk Ja, Ja, spijker redelijk. is ook nog steeds spijkerhard. Het, het bestaat nog. Dus het is een vriend van je, begrijp ik. Nee, nee het is nee. geen vriend van me. Nee, nee, nee. Carlo Bronson, ontzettend leuk dat je er even was ja. bij speelt. Ja, uh, was een, je een denk... fijn tijdstip. Ja, sorry, uh, Jan Dijkgraaf denk... dat ik. Uh, nee, maakt mij niks nee, helemaal uit. Dit is de, toch de, van mevrouw. Als je Cabrio rijdt, ja, die Is van mevrouw. Ja, Cabrio oh, is echt voor mij. Hey, Tros Auto Show, die begint trouwens zaterdag 10 september. Happen tijd, er reclame. Graag gedaan voor je ja, vriend. AFRO, VPRO. Nee, Tros mag je wel zeggen. Maar ontzettend bedankt dat je dit tijdstip. Ik vond het hartstikke gezellig. Nou, hartstikke mooi. En we hebben naast het wereldspel van de de uit de kluiter gewassen met de dikke We hebben ook nog de rubriek der rubrieken van de cultheld <lacht> van de Mitchell Golf Kampioen van Bergen, Noord-Holland, van jou dus. Jan Roos. Lieve Jannen. Dit is een rubriek die heet Lieve Jannen. Bij Lieve Jannen antwoorden we prangende vragen. Van vrouwen. En Turken. En homo's. En daar wil ik het even over hebben. Vorige week blijkt dus dat er een soort van... Nou, misschien een soort semi-slip of de tong. Van ik, jou? Van mij. Je hebt homo's afgezekerd. Dat er een homo vroeg, kan ik ook een echte Jan zijn? En, en toen zei ik, wat denk je zelf? En daar hield het mee op. Ik heb gelijk allemaal brieven gekregen. Dat ik, dat ik uh, mensen uh, discrimineer. Dat hè? doe je ook. Omzijnde homo. <lacht> dat is ook zo. <lacht> ja, maar ik wil wel zeggen dat een homo ook een echte Jan kan zijn. Zeker. Noem maar eens een. Boris van der Ham. Ja. Ja, ik help je maar weer. Ik red je. En jammer Klauw, onze neandertaler. Oké, okay, Jan, zullen we gewoon aan de slag gaan Ach, met die, uh, die dames vragen? Daar gaan we. Ed. Hanneke G. Lieve Janne, kaal of kammer? <laughs> <Ik laughs> Het allitereert wel mooi. Ik denk dat dit over uh, pikken, pakken, porretje ruikers aan mijn snorretje gaat, uh, Jan. Ja. Nou, zeg maar, kaal of kammer, jongen? Nee, nooit kaal. Kammer dan? Nooit kaal. Nou, de rest maakt me niet uit, maar nooit kaal. Eh, kaal. Kan, kan uh, de automan nog even open? Want dan moeten we toch eigenlijk ook wel weten. Ja, als je een autoblad hebt, dan, ja. dan heb je in ieder geval ballen. Ka ik zat, ik zat, er weer, ik zat, ik zat er weer te twitteren, maar wat was de vraag? Kaal dan? of Kammer, Ka vraagt de vrouw. Nou, ja, jeetje. Nou, niet zo nichterig, Carlo. Gooi het eruit. Oh, nichterig. Kan je ook een echte Jan zijn, nee. overigens? GELACH <laughs> Nou, dan gaan we voor kaal. Jan, gaan ja, ja. voor kaal. Ja. ja, nou, je moet je wilde mening, dan ja, krijg je ergens. Nou, zeg, nou komt hij. Lieve Anneke, uiteindelijk maakt het niet zoveel uit of het kaal of kam is. Het enige wat moet zijn, is dat de Bielsen bloot liggen. En zo is het maar net. Ed Lisette van Lent. Lieve, lieve Jannen. Ik wil per se een nieuw bankstel, mijn vriend niet. Wat moet ik doen? Ja, dat is nogal simpel. Jan, moeten we hierover discussiëren of gooi ik hem er meteen in uit? Lieve Lisette, als jouw man geen nieuw bankstel wil, dan neem je geen nieuw bankstel. Luister kring. Ja, sterk. Ed, Anja Terhorst. Lieve Jannen, mijn man werkt vaak over, te vaak. Hoe kan ik controleren of hij vreemd gaat? Kus... Anja, Dat gezoende daar ook helemaal niet van, van die vreemde wijven. Nee, voor mij hoeft het ook niet helemaal niet van een wijf waar de man vreemd gaat. Uh, ik denk dat jij misschien hier antwoord op kan geven, Jan. Lieve Anja. Ja, niet. Een beetje, man. Zeker als het een echte Jan is. Die zorgt dat jij daar nooit van zijn leven achter komt. Want anders is het een ongelofelijke Johan. Dus als jouw man toevallig Jan heet, wat zomaar zou kunnen... dan is, het, uh, is één ding, koop condooms. Doe het veilig, voorkom SOA. Veilig, vrij en altijd plus één. Nee, weet je wat het is? Hoe je dat uh, checkt? Uh, als hij smorgens een schone onderbroek aantrekt. Smorgens? Ja. Volgens mij, juist als hij s'avonds thuis komt en hij trekt er nog eentje aan. Dat weet ik niet, Jan, want ik heb daar geen ervaring nee, mee. Nee, ik ook niet. No. Ik wist dat je ze te aan testen. Goed, nou, hartstikke leuk mooi. jij Bedankt ja. voor het schrijven jongen, jongen, jongen zeg. Dat, dat echo gaat ook in je kop zitten. Ik vind het heerlijk. Carlo Brands is eens uh, vertrokken. Die, uh, Carlo bedankt. Volvo. Carlo ja. bedankt. Nou ja, ja, die, lekker veel reclame de, de, de, de Vriend, de vriend van de publieken. Ja, Kom op, even dat ding er doorheen, Rome. Dat gezeik met de sport uh, komt nu weer. Dus dan gaan gaat het niet over wat, Feyenoord? Tuurlijk wel. Gaat het wel over Feyenoord? Let maar op. Ik ga pissen. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Mijn vrouw is er vast niet blij mee, want we zaten al eens ondergedoken. Maar ik moet het vandaag met u over de machtigste ameubes van Nederland hebben. De Feyenoord-supporters. Er zijn heus wel Feyenoord-supporters met een IQ van boven de 100. Maar die hoor je niet. Die snappen dat het bij Feyenoord zo'n puinhoop is... dat er een paar jaar fors gesaneerd moet worden... voor Europees voetbal aan het eind van het seizoen weer een zekerheidje is. En er zijn de Feyenoord-supporters van wie je wel hoort. Met deze week als tragisch dieptepunt quote... Martin van Geel, die mag voorlopig blijven. De nieuwe technisch directeur van Feyenoord is nog geen twee maanden in dienst. En God zij gedankt en geprezen, hij hoeft nog niet te verdwijnen van de supporters. Wel financiële baas Onno Jacobs, commerciële baas Mark Koevermans... algemene baas Erik Gudde, president-commissaris Dick van Wel... en verder ook ieder ander met een stropdas. Dergelijke onzin komt uit de mond van Erik van Dorp... voorzitter van de officiële supportersvereniging van Feyenoord. Er motten koppen rollen, dat is het punt. Nu zou ik dergelijke stoelpotenzagerij nog kunnen begrijpen... als die Feyenoord-supporters zelf, zeg maar na ampel beraad... tot de conclusie waren gekomen dat er schoon schip gemaakt moet worden in de Kuip. En dan zou ik nog zeggen, begin met de grootste prutser... Mario, handicap 3 been. Maar dat terzijde. Het punt is echter, die supporters van Feyenoord... hebben hetzelfde instinct als menig PVV-stemmer. Als links iemand boer roept, schreven ze voor de zekerheid maar mee. En als rechts iemand de buitenlanders schuld geeft van alles weten ze dus niet hoe snel ze hetzelfde moeten roepen. In Rotterdam structureel voorafgegaan door het adjectief kanker. En ja, ik kan het wel weten. Ik zat namelijk twee jaar in vak RR... waar de Feyenoord-supporters hun agressie en zelfs haatgevoelens... nog redelijk in bedwang hielden. Of waar de permanent aanwezige geur van wiet zorgde voor een algehele verdoving. Daar wil ik vanaf wezen. Het zijn stuk voor stuk best aardige mensen, die Feyenoord-supporters... maar in een groep worden het heel snel kut-Marokkaantjes. Met hun rood-witte bondkraagjes terroriseren ze ook mijn club. En daar heb ik goed de pestpokketering over in. Om het eens in hun eigen taal te zeggen. Zonder die ziekte. Jan Dijkgraaf, sportcolumn. Jan, wat dacht je van een, uh, nou, een ik, Wil uh, ik je Ik mij? niet verder vertellen. Ik ga drie dagen naar Bloemendaal. Ik denk zomaar dat ik uh, binnenkort een paar bonnenboekjes voor je ga stelen ergens. Hartstikke fijn, vriend. Heden nummer twee... Uit de top 10 van Francisco van Jolen is een vrolijk nummer. Die man is ook zelf welzijdig. Ja.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 tonight. <laughs>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 Houd dit nog op? Nee. Nou, ik denk dat we er wel klaar mee zijn met het gesodemieten. Ja, het zat. Die was dit was, uh, this is de live, no? dat hebben we al een paar duizend keer gehoord van uh, Amy McDonald. Ik zou zeggen, uh, uh, klotenplaat. Ja. Nou, ga maar door. Dan. Mooi. Hey, jullie kunnen zo weer bellen. 0800 en voor de... wat een huleuter. Maar we gaan eerst uh, even luisteren naar iemand die niet kan ophouden... met het uitdelen van complimenten aan de bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden.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 Het is weer tijd voor... Uh... Wat een geleuter. Ja, aan de ene kant bezuinigen we op de PGB... en tegelijkertijd wordt er een paar miljard in de bodemloze put gestort... die Griekenland heet. En dat gaat er bij steeds minder Nederlanders in. Dan. Zeker. Zo is dat. Je doet nu Jasper de Groot in, hè? Goedenacht. <laughs> hey, dus laten we net als de Duitsers die hele euromaas ter discussie stellen. En uit een peiling van de Frankfurter Allgemeine bleek dat 72% van onze Oosterburen, voorheen de moffen, de euro kwijt willen. Een goed idee, want dan gaat ons salaris meteen ook keer 2,20371, Jan Roos. En zo is het maar net, Jan. En eindelijk, blijf... eindelijk verdienen. Bel gratis ja. 0800 -1 -1 -1, uh, 1 -1 -1, en geef je mening over de stelling. We moeten de gulden terug. Ja, dat is misschien een goed idee, maar misschien ook niet. In ieder geval heb je daar een mening over. Bel 0800-1121 en je kan eens eventjes uh, ja, je mening geven over die stelling. En we gaan nu uh, gelijk door naar... Uh... Ja, naar Gerard gewoon. Naar Gerard. Dag, Gerard. Goeiedag, Janne. Hé, hey, hey, Gerard. Gerard. Nou, nou, nou. We zijn een partij genaaid. Wat? Wie? Met, met die euro. Oh, Oh. Dus ja, volgens mij heeft die Duizenberg ook goed zijn zakken eraan gevuld. Ja. Want uh, niet Duizenberg, die gaat de hele wereld nog steeds rond uh, eerste klas. <laughs> ja, in de gazaflootje. Jij vond het zelf wel een goede grap? Ja, ik vond hem wel leuk ja. Jij ook, Jan? Ja. En ik vind jullie, in het begin vond ik jullie programma KUT, maar ik ga het steeds beter vinden. Oh, leuk. We zijn uh, binnen. wat hebben af. verstoppen. dank je wel. <laughs> Gerard, oh, heerlijk. Wat een geleuter. Komt <laughs> Nou Jasper, dat was net eens een beetje, een beetje knudden met de petje op. Uh, ja, heeft zeker. Jelmer eindelijk een keer zijn best gedaan, Is er eindelijk een keer een goed spel? Is er eindelijk een keer geen kutspel? belt Jasper de Groot. En die weet niet eens... Niks. Eens. Niks. Jente. En, en ja, die, die andere twee wist ik wel, maar ik dacht ik begin aan het vast met degenen die... waarvan ik van tevoren eigenlijk niet wist, maar ik dacht maar... Jasper, Jasper de, de Stelling! Je. Oneens. Ben je oneens? ja nou, we worden dan weer geneid. Dat de vorige keer. Hij gelijk de belasting overhoogd. En de schuld toch gegeven... Maar de vorige, de vorige keer zat je nog op de kleuterschool. Hou het toch eens op? Ja, is maar de ja dat klopt. Je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. een vrouw. Dag Lisanne. Hallo. Daarom heb je naar huis, Jazeker. Ja. Vertel eens, Lisanne. Lisanne, waar, Wat waar, heb je waar woon je? Hoe oud ben je? Ik ben twintig. En ik woon in Borkeno. Je moet uh, die telefoon uh, niet richting de navel duwen. Die moet je eigenlijk gewoon bij je mond houden. Ja, dat doe ik ook. Oh, hey en uh, wat heb je op dit moment aan? Ja, het is toch al laat, hè? Ja, mensen hebben op die tijdstip niet altijd gewoon uh, alle kleding nog uh, aan. Nou, ik zit op dit moment in een tuinbroek en bruine klompen. Dus, uh... Nou, lekker. Dat het, uh... En nou... hoe vond je de laatste opzij? Was het een goed nummer? Wat een goeie. Nee, dat lees ik niet. Wat dan? De The yes? Um, nee, eigenlijk ook niet. Hé, hey, zeg eens, ouwe... Klompenboer. dijk. Wat vind je van de stelling? Ehm, um, nou ja, ik denk inderdaad ook dat we genuid zijn met die euro, maar daar nee, was de stelling? niet. Aan Moeten wij de gulden terug, ja of nee? Nee. Oké, okay, dankjewel. Wat een geleuter. Nee. Remot. Hé, hey, goedenavond. Ja, goedenavond. De stelling. Hey, uh... jij, zei, jij zei net van, oh, ja, gaan we meer verdienen? Remot, Remot, Remot, hoe oud ben jij? Ik ben 17. En tegen wie praat vijf. jij op dit moment? Tegen Jan Dijkgraaf, hè? Tegen, nee, tegen Jan Roos. Oh, nou, ook die is twee keer zo oud. Dan zeg je niet jij, zij. Dan zeg je meneer Roos. Dat jij zei, de jij bakken ook sowieso niet zo erg nee, van. Nee, precies. Maar nee. Remmelt, uh, ja, het bedrag dat wij thans in euro's mogen ontvangen... van uh, de belastingbetaler... Ja. dat bedrag gaat keer 2,20371 ja. om op guldens uit te komen. Dus in plaats van ja. één ton, stel... dat we maar een ton ja. zouden verdienen voor dit prachtige radioprogramma... zouden we dan 220.000... 742 eurotjes mogen bijschrijven. En mm. geloof me, dat klopt. Ja, maar goed, hè, e, dat hoofdrekenen, hoofdreken, de... of niet? Ja, heel goed, Jan. Ja. Remont, heb je nog nee, iets te nee, vertellen nee, over de stelling? Want uh, tot nu toe is het zo stil aan de andere kant van de lijn. Dat komt ook omdat Jan Roos aan... Uh, hoe heet hij? Ja, dank je, hoor. Dan ja, Dijkgraven. Ik, ja, ja, zo goed ben je ook Open niet, hoor. Nu ga je te ver? Aan de hoofdrekenen. Ja. De zo idee in tien, uitvoering in nul. Ja. eh bedankt, hè. Doei. Wat een geleuter. Ik denk dat er een beetje ziekig is. Henk, hoe is het? Ja, hallo. Ja, wat een geleuter, zeg. Luister eens, het loskoppelen van de euro hebben we terug naar de gulden. Dat betekent 2,21 zoveel winst op korte termijn. En een enorme hyperinflatie binnen de twee jaar daarna. Oh, Alles goed, hoor. Als jongen. ik nou eens naar de globaliseringsprogramma gaat kijken... ...van meneer Eduard Bestel van het eigen Eduard Bestel... Wat een geleuter. En zo is het maar net. Dag Guido. <laughs> Goeiedag, Guido. Hé, hey, goeiedag, jongen. Ben je al bezig met je avonddienst? Nou, hou op, schij uit. Nou, vertel eens even, wat ben je aan het doen? Zit de krentenbrood al in de oven, uh, Nee, nog niet. Wat ben je dan aan het doen, Guido? -tje? Ik zit hier naar een webcam te kijken waar ik uh, twee, uh, twee Jannetjes zie. Ah, leuk, Guido! Nou, heb je nog iets over die stelling, of... Uh... Nou, doe mij de gulden maar terug. Je hebt gelijk Wat ook. ga je dan verdienen, eigenlijk? Even snel rekenen. Wat ga je dan verdienen in guldens? In guldens ga ik 7000 verdienen, ongeveer. Ja, ongeveer doen we niet aan, exact wil ik het horen. Ja, nee, dat gaat niet op deze tijd. Oeh, op deze tijd gaat dat niet. Op deze <laughs> tijd. Ik heb het net gezegd, mensen. <laughs> op salaris... deze tijd! Nou, dank je! Wat een geleuter. Joni? En goedenavond. Je, Heet je echt Joni? Ja dat, ja, vorige week ja, ja, het... ja, dat was vorige week ook. Ja, Joni Mitchell, oh. dat toen, uh... Ja, ja de... dat had ik toen Oh, dat is weer een fout. Nee, dus hij heet echt Joni. Met ja, dat klopt. Het is geen paard, het is geen pony Dat werd vorige week gezegd. Ja, ja. Ik let nooit op als Jan Rauws antwoord is, sorry. Nou, op het oh, moment dat ja. ik dan zeg, Joni, het is geen paard, het uh, is roep ik een pony dan zou ik u zeggen, hey wat een mooi gedicht. Joni, de, nou, de stelling. is ook een mooi gedicht. Ik ben het eens met de stelling. Het ja, is dan de stelling te... eigenlijk, want ik ben ja, er wel kwijt hoor. Joni, bedankt. Wat een geleuter. Hé, hey, Joni. Hallo, goeie avond. Jonietje. Hallo, hallo Joni, weet jij waar Zonneveld en Boukje zijn gebleven? Nee, ik heb geen idee. Dat die mis ik echt vreselijk. Wat zei je? Die mis ik. Misschien hebben ze een baan gevonden. Dat ze zeg nee, maar ook niet. Ze... Helaas. Jij ook niet. Jij ook niet? Ben je ook werkeloos, nee. Juri? Wat zei je? Ben je werkeloos? Nee, ook niet. Ik zit op zit, de vrachtwagen. Zit je op de vrachtwagen? Oeh. Pas je op met afstappen dan? Ja, hoor. zou ik schrikje doen? Nou, Juri, de, de ballen, zeggen jullie toch op de vrachtwagen? De ballen? Ja, de ballen. Gehaktballen met mayo. Nou, ja, jongens, kom op, een beetje niveau. Wat een geleider. Ik heb het wel gehad hiermee. Ik uh, heb het ook wel gezien, maar ja. wij hebben het land weer geraadpleegd. Wij hebben onze democratische uh, plicht weer gedaan. En wat hey, gebeurt er nou? Uh, ja, wat? We, zijn, we zijn weer Jan-Roos, maar wat gebeurt er nou? Ja, Komt myself. die golden terug of niet? Die golden? Ja. Nee, ik zal je vertellen wat er gebeurt. Even snel, even snel. Ja? Binnen no time hebben we de euro en de euro, Dus dat zijn alle olijvenkanen-landen. die hebben samen een, een eurotje. Euro. Die ja. alle kanten opvliegt. En de hardwerkelijke West-Europese landen. Die hebben de euro de Noord-Europese euro. En dan worden we weer rijk. Nou, het eerste uur was beter. Joden, moslims. Er is maar één man die zijn onverdoofd ritueel slacht. en die vervolgens toch zonder gevaar voor eigen leven door Amsterdam kan kuieren: onze Nico. Zo, schaapje. Lig je nou lekker op de vloer? Je vier pootjes gezellig met een touwtje bij elkaar gebonden. Je kijkt een beetje bang uit je geinige schapenhoogjes, Maar je hoeft je geen zorgen om te maken. Ik, Mohammed de Schapenslachter, houd mij duidelijk aan de nieuwe rituele slachtregeltjes. Dus wees maar niet bang, fijne, wollige vriend van me. Om mij en andere halal types blij te houden. On. En dus op de P van de A te laten blijven stemmen. On, is er een fijne polderoplossing gevonden. On. Voor jouw mogelijke leidon. Nee, jochie. Ik ga jou niet meer pijn doen dan een verdoofd geslachtbeesie. Zo, doe nu maar even rustig. Ik zal dit mes eens door je strot trekken. Dat is zo gepiept. Het is gebeurd voordat jij... ...kan zeggen, hoor. Komt-ie. Nou, was dat nou zo erg? Goed, je bloedt nu snel dood. Beetje bloed in je longon. Beetje stikkon. Maar dat hoort erbij. Oké. Okay. Nu komt hij. Zeg schaapje, heb jij nog pijn? Zo ja, dan zal ik je even verdoven. Schaapje. Oh, dus je zegt niks terug. Nou, dan zou je wel gaan pijn hebben. Rustig, leuke krullebol. Ja, dat was Nico. Ja, top man. Oh, de nanuk. Ja, ja. hoe voel je Yolo? Uh, ik had uh, um, iets meer verwacht van Jolo. Nou, wat ik wel erg grappig vond, was dat we nog nooit een D6 hebben gehad na Boris van der Ham en we hadden er een. Jolo geeft geen geen mening, mening. Nee. en is niet van de godwins. En vindt het ook niet belangrijk hoeveel mensen kijken op joop.nl? Ik ben een beetje er stil van. Maar... Voor je het een aardige gast eigenlijk. Ach, jongen. Ga je naar zijn verjaardag over vier jaar? Ik ga er niet onderduiken. Dat is de vraag die ik straks gesteld. stellen. Nee, die zou ik niet durven oh. stellen. Nee, dat... eh, ik ga ook niet op zijn verjaardag, want eh, ik weet niet waar hij woont. Hé, hey, trouwens, die uh, Ed. was er niet. Nee. Dus uh, iedereen denkt van, is die ad Ontslagen. overleden? Uh, Ontslagen? Nee. Maar die moest naar uh, een Eén van de, de achterlijk popconcert ja. in België. Een van de linksdraaiende uh, beschavingsconcerten, ja. teringherrie. En dan uh, wil uh, Rock Werchter rock rock met of allemaal ja, haardige types. Zo bij het pinkpop van België is dat. Maar ja, in ja. ieder geval, daar moest uh, die heen en we wilden hem niet bellen... want we wilden niet van die linkse takherrie op de achtergrond. Nee. En maar en eigenlijk, ad, als je ons het... hoort, de tering. Ik wou zeggen, de tyfus... Uh, maar dan komt op hetzelfde neer, toch? Maar Ed he, moet echt heel erg oppassen dat we volgende week misschien wel weer niet gaan bellen. Nou, ik mis hem toch, Edda Pet. Dan kwam Bas Paternotte, want die schijnt ook heel erg onderlegd te zijn... op het gebied van internet en gadgets. Nou, doe jij je afkondiging, Ed Bas. Maar. Dit programma werd publiek gemaakt door Jan Weesie en Jan Borst. Achter de ruit Jan Gussinklo en Jan van Lent, Muzak, Johan van Joden, Uitsmijter Jan Benning. Plaatjes bij de Praatjes, Janne-Marie Dekker en aan de knoppen zat Jan Den Bramen. Lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve mensen, tot de volgende keer maar weer. Dag lieve schatten, slaap lekker. Groetjes aan de doen en van lekker dromen, net als YOLO. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette een glas im Steen. Weet jij hoeveel kamers een koet heeft? Ik ook niet! Ik ben alleen in die gang geweest! <lacht>